een Klomp met het NOS-journaal. De veiligheidsmaatregelen rondom prinses Amalia en premier Rutte zijn aanzienlijk opgeschroefd, meldt de Telegraaf. De twee zouden voorkomen in communicatie van de zogenoemde mokromafia. Die wijst op plannen voor een aanslag of ontvoering. In afwachting van verder onderzoek woont prinses Amalia niet in haar studentenhuis in Amsterdam, schrijft de krant. De Rijksvoorlichtingsdienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geven geen antwoord op vragen van de NOS. Een man die vorige week in Roon bij Rotterdam werd opgepakt en onwel werd, is gisteravond in het ziekenhuis overleden. De man van 42 maakte ruzie, was agressief en volgens de politie onhandelbaar. Hij werd getezerd, maar dat had geen effect en daarom werd de politiehond op hem afgestuurd. Na zijn arrestatie werd hij in het ziekenhuis onwel en is hij dus een week later overleden. De rijksrecherche doet onderzoek. Honderden KLM-reizigers vertrekken vanaf vandaag, vandaag niet vanaf Schiphol. 34 KLM-vluchten zijn geannuleerd na het verzoek van Schiphol om tot eind volgende maand minder reizigers te laten vertrekken. Anders worden de rijen bij de onderbezette beveiliging te lang. KLM-reizigers hoorden pas gisteravond laat dat hun vlucht niet doorging. Voor morgen en maandag kijkt KLM nog welke vluchten geannuleerd kunnen worden. In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van een vrouw van 22. Ze werd begin deze week opgepakt door de religieuze politie... omdat ze geen hoofdbedekking droeg. Volgens ooggetuigen werd ze in een politiebusje mishandeld. De politie zegt dat ze een hartaanval heeft gekregen... Haar dood leidt tot protesten onder prominente Iraniërs. Ook gingen mensen gisteren de straat op en zijn er protestvideo's geplaatst op sociale media. Het weer, de hele dag door buien, soms met onweer. Tussen de buien door schijnt wel de zon. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Morgen ook weer veel regen en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor flinke vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam zijn twee rijstrokken dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. De file begint bij Purmerend. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Oud Zandvoort. Op zeven uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar stadion en paddy zegt ja. Mama zegt dat er man en oude, zij zijn ze slijmer is. En dan roept zij uit, dan kiekt is hier zo fris. Ze blijft de stil, de vrede is hier, haar vijf, op ook gewoon. Maar potsel roept ze geel, de zee zit in mijn We gaan naar zand. Goedemiddag, luisteraars. Dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort en dit is alweer aflevering 43. Mijn naam is Jan Kool en in de studio zijn aangeschoven Anke Joustra Brokmeijer en uh, Adi Koper van Kees, uh, Kees Sloffen. Slof, ja. En wat was het nog meer? Oh, sorry, wacht even. Ik zet, uh, ja. Je hebt de schrijf zijn Adi ja, ja, ja. van, van Keesie van Adi van Joppie van Klaas Sloffen. Ja. Dus het gaat al een paar dagen ja. terug. Ja. We gaan het vandaag uh, op een andere manier inkleden. Uh, het gaat vandaag over het Museum Zandvoort. Die heeft namelijk een tentoonstelling. En die tentoonstelling die, uh, die gaat over Zandvoort, zilver, servies en souvenirs. De tentoonstelling is trouwens van 3 maart tot 3 juni te bezoeken in het Zandvoortmuseum Aan het Gastersplein in, uh, in Zandvoort. Het is eigenlijk Zwaluestraat 1 het adres. Het voormalige uh, uh, gemeenschappelijk. Uh, nee, oude mannen. Geme gemeentelijk mannen. Oude Mannen. Ja. Uh, ja, we, we gaan een tour maken door het museum. We hebben gisteren mogen genieten van de opening. En uh, vanmiddag om 1 uur gaat het museum open voor het publiek. En dan kunt u allemaal gaan kijken. Uh, het is echt aan te raden om te gaan kijken. Want het, het, het laat een heleboel dingen zien uit de collectie van Arie Koper. Echt, echt heel veel. kwart komt echt uit zijn collectie. Misschien nog wel meer. En uh, er, is ook, uh, er zijn ook tafels ingekleed, aangekleed met uh, serviezen uit de voormalige uh, hotels. De, de vooroorlogse hotels, maar u ziet er ook iets nog van de watertoren. En uh, van uh, bouwers staat er ook iets. Uh, maar daar komen we straks allemaal op terug. We beginnen eerst in het eerste gedeelte. En dat eerste gedeelte dat is het, uh, het, ja, een, een, een, een, een toeristenwinkeltje. Waar je souvenirs kan kopen. En die zat in de... Een soort gelijk zat in de, in de, ja, in de kerkstraat. Ja, maar ik uh, wil je even onderbreken Jan. Ja. Uh, want uh, ik wou eigenlijk even met wat anders beginnen. Ja. En dat is namelijk de ronde tafel van 6 maart. Ja. Dat heeft natuurlijk helemaal niets met het museum te maken. Maar het is wel heel belangrijk voor ons Zandvoorters. En daarom meen we om in deze uitzending u daarvan op de hoogte te stellen. De gemeente Zandvoort heeft dat al keurig in het de Zandvoortse Courant gepubliceerd. Het is bijna een hele pagina. Ronde tafel 6 maart om 8 uur in het uh, raadhuis. En dat gaat over beeldbepalende panden in het centrum van Zandvoort. Om als deelnemer een mening te kunnen geven wordt tijdens de bijeenkomst een presentatie gegeven. En hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor bescherming en de voor- en nadelen hiervan. En uiteraard mag u daarna stevig discussiëren. Dus in principe... Wordt de hele bevolking uitgenodigd? Nou, dan is het raadhuis te klein. Maar ik hoop wel dat mensen die uh, iets met, uh, ja, met Zandvoort, met de cultuur, met uh, uh, bouwplannen te maken hebben, dat die daar komen. Want het is natuurlijk heel belangrijk om met elkaar een visie te ontwikkelen hoe we met Zandvoort verder gaan. He, en er zijn een aantal stellingen. Dus uh, dat uh, de bijzondere betekenis van de dorpskern wordt erkend door het aan te wijzen als dorpgezicht, Dat is één stelling. De tweede is de kleinschaligheid. En het historische karakter van Zandvoort wordt het best bewaard door heel veel beeldbepalende panden aan te wijzen. He, dan zeg je dus niet het hele dorp is beschermd dorpsgezicht, maar je wijst panden aan. Dat is voor iedereen zo wel duidelijk. En pas door het oude dorp aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht zal het voor de bewoners, ondernemers en bezoekers duidelijk zijn waarom nieuwe ontwikkelingen in het dorp zorgvuldig en passend moeten worden gedaan. En de derde en eh, vierde is de dorpskern op slot. Nou, u heeft dus heel veel stof om vast over na te denken. en om uw mening te vormen. Want daar gaat het om. Het gaat om de mening van de mensen. zodat de raadsleden. die daar uh, bij die discussie aanwezig zijn. straks in een nota. Uh, in een structuurnota. Uh, uh, kunnen vastleggen hoe we met het dorp verder gaan. Dat uh, was even mijn oproep. Dat uh, ja, is, Jan. Een, het is een echt een super oproep. Ja. Uh, het, gaat, het is echt een heel belangrijke zaak natuurlijk. Want we mopperen altijd wel dit verdwijnt, wat, dat verdwijnt. Maar een heleboel zou behouden kunnen blijven als men ook wel meedenkt. Toch? Mee, Zo is het. Mee mag denken en mee mag ja. praten en als er dan ook wat mee gedaan wordt. Want er is natuurlijk in het verleden al gigantisch veel uh, gesloopt. Ja, en dan ja. kunnen we discussiëren over het feit of het al dan niet nodig was... in verband met het, omdat het al bouwvallig was. Maar als ik naar andere kustgemeentes kijk, dan zou ik zeggen... ja jongens, het kan ook anders. Ja. En de toerist is uh, niet uit op hele grote flatgebouwen... maar die wil wel de kleinschaligheid van een oud-vissersdorp zien. Precies. En daar gaat het over. En uh, daar gaat dit over. Hè, wat, uh, wat vinden wij uh, beeldbepalend in het dorp? Absoluut. En ik denk persoonlijk dat je het niet alleen over de kern... want uh, de, de meest beeldbepalende zaken... zitten voor mij in de Poststraat, op de Hogeweg... en op de Haarlemmerstraat... waar je nog de ja. woningen, echt uh, het Zandvoortse bouwstijl... Kijk, uh, ik denk dat je die er ook bij moet betrekken. Maar goed, ik ben, uh, we zijn nog niet in de discussie daar. We weten nog precies niet hoe groot dan de dorpskern... Uh, uh, door, uh, ja, door dat uh, onderzoeksbureau Steenhuis en Meurs uit Schiedam uh, wordt opgepakt. Dus uh, mensen, kijk in de krant in de Zandvoortse Courant, blasse 21. Daar staat alles uh, op papier wat ik u net in grote lijnen heb voorgelezen. En kom 6 maart, 8 uur naar het Raadhuis voor de ronde tafel. Ik stelde net voor om verder te gaan met Pod Maar zullen we eerst een nummertje draaien? Ik vind het we goed. We nu muziek draaien. A doll, a mill, a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe. A doll, a mill, a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe. Yes, een koop een mil. Dit bonnetje kan draaien, dit bonnetje staat stil. Een doll, een mil. Ik kom een schloen. dat kost pas 57. Dat is nog wel te doen. Een mooie nepel, een mooie vork. als u terug bent in New York, hangt u hem helpen aan de plant. Het oefenier, een gederland. Een Amel, een mil, een Chip Chip kip, kip en shoe. Een dag, een mil, een dag, een dag, een Yes, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een kost een dag, een is een dag, een doen een niet een een mooie een Seven, seven, seven, seven. 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, a You did it all, Mister. You have to all the day. The day, the a the day, the day, the day, and day, the day, the day, cheap day, the a the a the a tulip, tulip, tulip, tulip and the a the day, the wat dit voor was, mooie muziek had dit je? Dit was uit Ja, zuster en Nee, zuster. Oh. En het is uh, best toepasselijke muziek. Trouwens weer uitgezocht door Cor Draaien. Goed zo. Nou Cor, als je luistert op je schip... dan uh, bedanken we je alvast voor de muziek. En ik hoop dat je dit een hele gezellige uitzending vindt. Want je hebt gisteren echt wat gemist. Uh, Toelemon, zoals dat heet, bij de opening... Nou, jij noemde het al net... Uh, Pottekeesie. Pottekeesie. Wat was Pottekeesie uh, eigenlijk voor iets? Wat, wat zeggen we er nou zo makkelijk? Maar uh, kan je daar wat meer over vertellen, Arie? Nou, natuurlijk niet zoveel. Want Pottekees was uh, wel een begrip in Zandvoort. Alleen, het gaat uh, al een tijdje terug... Ja, ik heb niet voor de oorlog de periode meegemaakt. Maar wel na de oorlog. Dan spreek ik ja, uh, met de jaren 60, 70. En het was een toeristisch winkeltje. Althans, waar je toeristische artikelen, ansigkaarten, uh, korriewagens, uh, schalen. Korriewagens, wat zijn korriewagens? Dat zijn die wat tegenwoordig uh, Bolderkar heet, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Die grote wielen waar je je kind in kunt leggen als je naar het strand toe gaat. Ja. Maar Kees was eigenlijk een heel ouderwets winkeltje. En uh, was, die meneer heette het niet. Pottekees natuurlijk van zijn eigen naam, maar zo. Als gebruikelijk op Zandvoort uh, heeft iedereen een, een bijnaam. Noemen we Zandvoortse adel. Ja? In het begin van de Duitse, zending is het al te sprake gekomen bij mijn uh, geslachtsnaam. Maar Pottekees heet eigenlijk Keur. En dat winkeltje zat op de hoek van de kerk, zat Bakkerstraat. De Bakkerstraat is de straat waar nu het VVV-kantoor zit. Ja, Even ter plaatsbepaling voor de mensen die Zandvoort... Eh, nou, niet al die kleine straatjes, want Bakkerstraat in het begin... Ja, ik wist nog wel waar het was, maar echt mensen, Bakkerstraat, Bakkerstraat... Ja, ja. Dat, dat weten ze dan niet, omdat het te klein is. Ja, het is een klein is, straatje. Het is wel ja. zo'n stukje waar het uh, aanstaande uh, dinsdagavond uh, ook voorbij komt, uh, In die ronde tafel. Dat zal vast, ja. Nou, op zich wel. Maar dat was dus een. een, een, een als je er binnenkwam, dan je, links had je links een rek met Alswegkaarten. En toen ik pas begon met het verzamelen van Alswegkaarten. heb ik daar ook een aantal kaarten vandaan gehaald. En die zaten dan ja, langs latjes op de muur met een elastieke elastiek, eh, dingetje ja, ja. ervoor. Ja, en dan kocht je voor, voor 10, 20 cent kocht je een, een Ja, Tegenwoordig moet je daar niet meer om komen, want het begint met een euro, geloof ik. Of, op zijn minst. Ja, of, maar. Dat was toen nog niet. En uh, er waren natuurlijk meerdere van dat soort uh, winkeltjes op het dorp. Want we hadden er een op het stationsplein. Dat was een sigadehandelaar die uh, Surabaya heette. Ook oh ja, Die internet. zat naast het kinderhuis, zeg maar. En dat was ook, uh, ja, dat, dat, daar kocht je ook dat soort zaken. En ze hadden dus natuurlijk uh, meneer Koper die hier aan de boulevard zat. Met die driehoek of die zeshoekige huisjes. Die zitten trouwens nog, uh, de man... De rotonde. Ja goed, zo staat meneer Eeltink aan de station. Die had ook nog zo'n winkeltje. Dus overal had je dat ja. soort leuke kleine winkeltjes even. waar je wel eens wat weg ja. kon halen. Ja. Even, even op de boulevard terugkomen op die souvenirwinkel. Uh, Welke? Uh, die van meneer Koper. Ja. Die er nu nog zit. Ja. De, de, de spullen die we in het museum gebruiken daarvoor, deels, die ja. komen bij hem vandaan. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. En ik denk dat ook een groot gedeelte van jouw collectie toch uit dit soort winkels komt. Ja. Ja, ja, dat is zo. Dus eigenlijk had je ze gewoon toen het eindrechtstreeks kunnen kopen. Ja, maar ja, heel veel van dat soort artikelen... en nee, met name de Curiosa, dus het aardewerkverhaal... wat heel veel tentoongesteld, de porselein... dat is natuurlijk van veel vroeger. Dat is van, nou ja, het oudste stukje is rond 1895, schat ik in. Oké, okay, maar daar gaan we straks nog even over praten. Hè, want maar, we, maar dat we lopen dan kon zo ik niet de... kopen natuurlijk. We lopen zo de tentoonstelling door. In ieder geval... Uh, de, de, de Wurf. Hè, uh, met name. Freek Veldhuis ja. en uh, Bob Gansner. En waarschijnlijk met hulp van anderen. Maar dat zijn degenen die ik daar regelmatig tegenkwam. Uh, die. Uh, hebben dat winkeltje dus ingericht. Ja. Hebben onder andere dus bij die meneer Koper. Een aantal. Uh, uh, ja, spullen opgehaald. Waarvan er sommige zo tijdloos zijn. Hè. En ook souvenirs... die niks met Zandvoort te maken hebben. Kijk maar op de winkel van de Rotonde... met die schelpen die uit de Caribbean... en waar dan ook, ja, uh, ook komen. Molentjes. en molentjes. Maar dat doet er helemaal niet toe. Hè. Dat is nou eenmaal... Uh, zoals het is. Er staan ook oude anserkaarten. Ja, dat, dat zijn mogen, replica's. De, ja, de replica's van oude anserkaarten. Mensen mogen er daar ook een van meenemen... als ze dat leuk vinden. Hè, dus de, de bedoeling is... Uh, van, van dat hoekje van het museum... is om uh, ja, die nostalgie van, van uh, zo'n winkeltje als vroeger... Uh, ja, weer tot leven uh, ja. te roepen. Uh, ja, ik moet zeggen ja. dat het aardig gelukt is. Ja. Ja. Ik, ik wil nog even inhaken. Op een gegeven moment kom jij een paar weken geleden... met een stukje uit de klink. Uh, uh, uit nummer 105. Uh, ja? uh, en daar, daar staat iets in over een klederdracht. Ja, de mevrouw die achter de toonbank staat in dit uh, namaakwinkeltje... Uh, die draagt dus een uh, Zandvoorts kostuum, maar niet het kostuum wat wij normaliter zien bij de Wurf... die overigens in prachtig kostuum bij de opening uh, ja, aanwezig was. Nou ja. Maar uh, een, een kostuum wat in 1953 door een prijsvraag... Uh, tot stand is gekomen. De, de, de VVV die wilde eigenlijk ja, wat, wat, wat moderners, iets waarvan ze dachten dan dat serveersters in restaurants dat zouden gaan dragen of, of dames die achter de toonbank stonden in, in winkels en hadden daarvoor een prijsvraag uitgeschreven. Dat moest aan een aantal dingen voldoen. En daar waren niet zoveel inzendingen. En de inzending van mevrouw van der Schelde ja, het is uit de Haltestraat, ja. die is bekroond. Hoewel volgens de stukken... en als ik lieg, lieg ik in commissie... dat dat toch eigenlijk nog niet helemaal... aan de doelstelling voldeed. Maar dat won de prijs. En wat ik ook las in dat artikel... was dat de eerste die het... Kostuum gingen gebruiken, was het personeel van restaurant Garni. Of Garni. Ah, ja, ja. En uh, dat, uh, dat kostuum is bij inventarisatie... want de Wurf heeft dus aangeboden om het textiel in het museum... te inventariseren en ook te catalogiseren... is dat uh, boven water gekomen. Dus ja, dat was natuurlijk een heel leuk uh, manier... om dat kostuum weer tentoon te stellen. Ja, het was uh, het ja, had het had dus een goed waar, Ja, het is ook een trommeltje waar het op afgebeeld staat. Precies. En ik weet inderdaad dat we het in de klink uh, in het grijs verleden... een aantal jaar terug, net wat Jan memoreert... En, uh, artikel daarover ja, geplaatst ja, hebben. Ja. En uh, dat uh, is dus ontzettend leuk om te zien. En dat, uh, de rand is eigenlijk helemaal van batik uh, gemaakt. Met uh, uh, vissen en zeesterren erop. Dus het, het, het zandvoertse gehad. En het is in geel blauw. Hè, een blauw mm. jakje en een geel ja, soort hulletje. Uh, wat de zandvoortse kap een beetje moet uh, symboliseren. Dus dat, uh, ja, het, is, uh, het is geinig om te zien. Maar het is eigenlijk nooit van de grond. Nee, nee, nee, dat er staat ook een prijslijst uh, in dat artikel van de Klinknel. Kerkman heeft dat uh, geschreven. En... Uh daar staat uh, dus ook wat het kostte om zo'n kostuum uh, aan te schaffen. Nou, daar lach je natuurlijk nu om. Maar ja, dat waren toch best wel prijzen uh, in die tijd. Kun je een bedrag noemen? Nee, ik, sorry. dat uh, ja, ik moeten niet... de mensen voor naar het museum, hè? Ja. Ja. Want kijk, als we ze alles vertellen... dan zeggen de mensen, nou, dan weet ik het nu. Dan hoef ik niet meer naar het museum. Nee. Maar u moet dat echt zien. En die wagens, uh, er staan er ook twee. Want het museum heeft ook uh, boldewagens. Of korrikarren, zoals wij vroeger ja, zeiden, deel. in hun bezit. Ja, die zie je ook vaak op strandfoto's, hè? Ja, ja, heel vaak. Ja, daar werden ook de kinderen in te slapen gelegd... zoals je ja, nu met een de omge... kinderwagen... Of... of in een omgekeerde mandenstoel. Ja, precies. Ja. ja, daar heb ik ook een foto van. Ja, ja inderdaad. Ja, dat is zo. Maar... Ja, jij maakt een teken. Gaan we al naar een muziekje? Ja, dat we dat maar doen, ja. we gaan Het gaat alweer snel, hè? He. Ja. ja. Het is niet te geloven. We hebben pas de eerste zaal Altijd zo mooi, het allerhoogste lied Maar je tweet, tweet, tweet, tweet, tweet Je was altijd zo trots als een pauw Op de is van jou, op de is van jou Maar nu zit je toch bij de pakken neer Want je vogeltje zingt niet meer I'm the home with you guys. Zijn kooi Arie Arie Wat is er aan de hand met je kanarie Hij zong altijd zo mooi het allerhoogste lied Van je tweet, tweet, tweet, tweet, tweet De hele buurt is nu in de rouw Om dat van jou, om dat van jou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 Dit waren de Germa's met, uh, met het liedje over Arie. Nou, Arie, uh, toepassen we het een Arie het niet. Arie nee, Arie geen kan Arie. Oh, Ik, johan, ik he? stel voor om met de collectie van Arie te beginnen. Uh, het oudste stuk, Arie, dat is aanwezig. Ja, het en oudste ik hoor, stuk. Ik, ik hoorde ook een mooi verhaal gisteren van, uh, van je vrouw. Die dacht, waar komt hij nou mee aan? Hoe bedoel je? Uh, die vroeg zich af wat uh, een raar vaasje dat was. Dat bla blauwe vaasje. Ja, maar ik, ik heb daar nog eens even over nagedacht. Maar dat was dus niet het eerste stuk wat ik eh, aangeschaft heb. Oh, je hebt ons op een eh, vals Helaas zo. heb ik jullie verkeerd voorgelicht Ik bedacht me naderhand dat ik ooit in een van mijn bezoeken aan de jaarbeurshallen in Utrecht. Dat is de grote verzamelaarbeurs die binnenkort ook weer van, eh, ja? van, van horen gaat. Heb ik een kop en schotel gekocht. Met het bloemetjesmotief waar ook vaasjes en borden van zijn. En dat was het allereerste item wat ik aan mijn collectie heb toegevoegd. Gevoegd. Omdat speciaal En wat zand stond erop? Een, een zandverschil, dat vreeltje van het, ik meen uit mijn hoofd de strand. Ja, precies. Gewoon heel algemeen wat je heel vaak ziet. En dat was de allereerste items. En, en daar is het mee begonnen. En, je en de, hoe lang is dat ongeveer geleden? Dat is uh, ja, tussen de 30 en de 35 jaar geleden gebeurd. Oh, al. Dus je bent ja. er al heel lang mee bezig? Ik ben er al heel lang mee bezig. Maar ja, naarmate dat je wat ouder wordt, ga je steeds meer dingen naar je toe halen. Of de mensen leren je kennen en die gaan het al voor je bewaren. Het voordeel is natuurlijk dat je niet naar Friesland naar een beurs toe hoeft. Maar dat het dan in Haarlem of in, hier in de omgeving ligt, een hoofddorp of wat even. Dus dat is wel weer makkelijk. Maar wat Jan net uh, bedoelde... Maar het oudste stukje, ja. Het oudste stukje qua leeftijd. Uh, ik, er, staat als, uh, er staat een bordje, een vierkant met het wapen van zandvoort. Dat is heel oud. Dat is eind 1800. En er ligt ook een, een vuurverguld lepeltje. Uh, zilver is dat, maar dan vuurverguld. Dus zilver, dat, is, dat goud is een ingedamperd kwik. Dat mag tegenwoordig niet meer, want het schijnt vrij ongezond te zijn. Die dampen als het uh, opdroogt. En dat is rond dezelfde periode. En er staat in de schep zelf staat ook de strandweg. Dat zijn de twee oudste objecten. En hoe kan je dat uh, dan uh, terugbrengen? Staan er nog merken? Zijn er ook van gerenommeerde fabrieken dat je terug kan leiden? Nou ja, dat, dat is dus erg moeilijk om daar uh, iets van terug te vinden. Recentelijk heb ik nog een hele leuke website gevonden met allerlei merken uit Duitsland en bohemen Tsjechië. Wat uiteindelijk toen ook een stuk Duitsland was. En, en daar heb ik wel wat historie van gehaald. Uh, maar je ziet het ook vaak aan de manier waarop er gewerkt is dus met het porselein. En wat erop staat en hoe het erop staat. Dat is ook heel erg belangrijk. Het is dus een totaalplaatje. Je kunt niet zeggen nou, dat is 1884, dat is 1920, dat is 1935. En zo werkt dat dus niet. Bepaalde dingen zijn wel te herleiden. Neem de watertoren. Je weet precies wanneer de ding gebouwd is. Neem het raadhuis. 1912. Dan, als zo gauw dat erop staat, dan weet je al dat het sowieso vanaf die datum en nieuwer moet zijn. Dus zo moet je ongeveer te werk gaan. Ja. Ja, je hebt natuurlijk fabrikanten zoals Hüttje Reuter. Ja, dat is heel bekend. Maar dan zit je in jaren 1915 1920. Ja, Anki -An zei het gisteren al hè, van dat is het raadhuis van na de na de oorlog. Ja. ja. He. Nou ja, na de oorlog, uh, dan, dan, dan zit er veel tijden voor. Ja, ja, ja precies. Ik bedoel, er zijn zoveel... Uh, Dat zijn details. Details. Hè. Ik bedoel, de oude watertoren, de nieuwe watertoren... Ja. Uh, groot Badhuis. Uh, de, de, dan is het voor 43. Nou ja, trouwens, al die hotels uh, ja. langs de boulevard. Ook de Strandweg. Uh, ja, het, koerhuis. Zijn, het Koerhuis, het oude Koerhuis, ja. 13 afgebroken. Nou, er zijn dus heel veel uh, landmerken als het ware... Waar ...waaraan je dus iets kan dateren. Ja, ja. Klopt. Het passage afgebrand in 25, dus, dus ja, staat hij erop. Natuurlijk die wordt het daarna nog, nog uh, steeds gebruikt... ...maar uh, in ieder geval, je hebt gewoon houvast aan de plaatjes. Ja, Wat is nou het meest uh, voorkomende van al die plaatjes? Want je strand, hebt, gewoon strand, strandweg. Er stonden een aantal gebouwen. Uh, uh, neem Petrovic bijvoorbeeld. Die zat vroeger op de strandweg. Nou, dan had in de kerkstraat. En zo zat er dat nog... was de, ijs, uh, ja. de ijswinkel. Klopt. Uh, en je had nog een aantal hotels ook aan de strandweg. Hier zag je natuurlijk vaak Hotel Dorange. Dat was een mooi hotel. Dat lag ook direct aan de kust. Grootbouwd. Badhuis zie je weer wat minder. Ja, dat zijn de geëigende plaatjes. Uh, zo ga je in Dort komt met de afbeelding van de kerkstraat. zie je wat minder. Raadhuis zie je weer wat meer. Ja. Uh, het strand dus. Anke, ja. Anke jou, jouw oog viel gisteren op een ander plaatje. Dat was het postkantoor. Ja, nou daarom juist. Uh, ja, ja dat want, zie je ook niet uh, veel. Uh, de, de, de, kijk, net wat Arlie dus vertelt, daarom vroeg ik het. hem. Um, de meeste plaatjes zijn vanaf zee ja. uh, naar de kust genomen. Hè? Dus, ja, ja, ja, ja. Uh, en er zijn natuurlijk wel wat plaatjes van zee... maar er staan bootjes op die, die overal kunnen zijn. Maar er staat een Zandvoort, zeilboot of uh, Spelenvaren, Noordwijk. Zandvoort... maar. Dat zijn natuurlijk algemene items. En uh, in de fabriek werd er Zandvoort, Katwijk, Noordwijk. Ja, dat en... was natuurlijk wat meer een deel Zandvoort. Want Zandvoort was naast Scheveningen de place to be. Precies. En Katwijk en Noordwijk, ja. Ja, leuk, maar geen treinverminding. Maar er was dus één item. En inderdaad, daar viel dus mijn oog op. Want daar stond het postkantoor. Ja. Nou, gebouwd 1899. Dus dan weet je weer dat het uh, uh, ja, van, van die Vanaf, tijd of van, daarna ja. moet zijn. Ja. He, dus dat is weer zo'n landmerk. Maar dat yeah. zie je zelden. Daar zie je heel weinig. Ja. Ik geloof dat ik er maar één van heb van het postkantoor uit mijn hoofd. Ja. Eén of twee. Hoeveel items van... Jij had er net zo'n mooi woord voor. Dichelen. Ja, ja ik, begrijp net, ik begrijp dat je niet wist wat Diggelen waren. Maar nee, ja, goed, als er iets valt, en we hebben aardewerk porselein, dan valt het in Diggelen. Dus van, wij noemen het hier gewoon Diggelen. Nou, ik wist het echt niet. ja nou, het is gewoon, nee. Nee. En jij zei ook dat, dat de, de winkel op de Grote Krocht, waar nu uh, nou, de Heentje Dekpet, geloof ik, zit. Hè? Dat was de winkel van... Uh, Nee, je bedoelt uh, Langeroo, Langeroo Hooying, ja. maar oh, ja, wacht uit grote kroeg, ja, Tremplein. Ja, toen heet ja. het nog Tremplein. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja Vandaar ja. mijn verwarring heeft, ja, ja. Langeroo, ja, met, met, met zonder hele lange planken met zo'n met, met allemaal koppen en schouders op, ja, er gebeurt wel eens wat natuurlijk. Ja, dan had je inderdaad een handvol diggelen. Daar was men over het algemeen niet zo gelukkig mee, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar jullie noemden dat diggelenwinkel. Wij noemden dat een diggelenwinkel. Nou, goed. Ik weet ja. dat mijn moeder er nog een blauwe maanden gewerkt heeft. Dus vandaar. In de, diggelenwinkel. In de nou, diggelenwinkel. Luisteraars, we hebben allemaal weer een nieuw woord geleerd. Dat aan diggelen vallen, dat was u wel bekend. Maar dat uh, kopjes en schoteltjes ja. en aanverwande artikelen dicht ja, worden schaaltjes, genoemd. schaaltjes, vooral veel schaaltjes Ja, natuurlijk. Jan, jij uh, ja, ja, ja, ja, er staat een vaasje. Uh, en dat, dat staat een beetje apart. Een beetje, een beetje onder en het, oh uh, ja. Uh, ja, het is ook een klein beetje gehavend. Ja. En ik denk dat jij doelt op dat uh, Friese kerfsnee aardewerk. Juist. Hoe, hoe heet dat? Friese kerfsnee. Friese kerfsnee aardewerk. Ja, dat, dat kun je wel terugvinden op Google. Dat, dat is heel, ja, er is wel het een en ander van gemaakt. Maar dit is het enige item wat ik ooit ben tegengekomen van Zandvoort. Het staat er ook ingestoken met een mesje. Dat, dat, als het nog nat was, het, uh, het aardewerk wordt dat insteken met een mesje. En daarna werd het pas gebakken en glazuurd. En het staat gewoon Zandvoort ingestoken. Maar omdat het aardewerk is... en dat kun je ook een beetje zien aan de kleur... want het is rood... Uh, is het heel kwetsbaar. Roodbakkende klei, hè? Ja. Tussen, ja. Maar dat is een heel apart dingetje, Jan. Ja, dat heb je ja, gelijk in. Ja. Het, het staat gelukkig ook een beetje apart. Je, je, je ja, het dat echt, heb je goed gedaan, ja? Je, nee, dat heb ik niet gedaan. Hij heeft een ander mogen. Ook oh, nou, dat jij gedaan nee, had. Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb niet alles gedaan. Uh, nee, okay. we, we moeten uh, Jan uh, een compliment maken... want uh, hij heeft heel hard in het museum uh, gewerkt. Ja, zeker weten. Je kan echt zien dat hij uh, etaleur is geweest. Want de manier waarop alles uitgestald is... ik uh, dat in die vitrine zetten, uh, Hebben natuurlijk uh, Sabine en de dames... Uh, hebben dat allemaal gesjouwd. Maar hij weet dat dan toch... Uh, uh, ja tot zijn recht te laten ja. komen door de dingen de wat omhoog en belichting ja, en de vitrines ja. zo te plaatsen en het idee, maar van wie was dat uh, idee van de tafels? Van die tafels? Nou dat, uh, dat komt uit mijn koken ja. ja. ja. We, we, we, we wilden iets met uh, zodat je het porselein goed kon zien van, uh, van de hotels, maar daar komen we straks op. Ja. Uh, ik wilde nog even naar die, naar die, naar die vitrines. Ja. ja Dat zijn uh, vier hoge vitrines. Ja, dat, en, en, dat, dat, daar, kan, ik heb het er niet geteld. Ja, nee, ik weet nee, wat erin staat. Hij vier, weet het. Dan. Hij vier, heeft een, vier hoge vitrine. Maar, maar er, er is nog een andere vitrine. Ah, die die platte bedoel je? Euh, er staat, nee, er staat die, die, die, wel een hoge, maar die staat in die grote zaal. Daar staat een heel klein potje. Dat is niet uit jouw collectie. Het is een, een houten uh, potje. Een, een vaasje. Ja, nou, een soort drinkbekertje. Dat idee, dat heb ik. Maar het is van hout. En dat vind ik toch wel vrij eruit zien. Het is ook oud volgens mij. Ik schat het zelf in zo rond 1915 eerlijk gezegd. Want ja, daar ja. kwam het meeste vandaan. En ik heb dat soort zelfde soort objecten in Engeland ook wel gezien op de sites. Dus dat is wel grappig. En nou, nu je dat zegt, er zijn meer houten objecten. Want in het, ik geloof vorig jaar ben ik bezig geweest met een, een kompasje. Dat zat in een doosje met een, een, een plaatje van het groot badhuis erop. Alleen iemand anders had blijkbaar toch iets meer financiële middelen tot zijn beschikking. of wat had er meer voor over. En dat is mijn neus helaas voorbij gaan. Maar ik heb wel de afbeelding veiliggesteld. Want ik wil al dat soort dingen wil ik te boek staven. En zodat er je keer een boekje van komt. en dan weet het nageslacht ook wat er geweest is. En dat maakt het natuurlijk leuk met een verhaaltje erbij. wanneer het gemaakt is en waar het gemaakt is. Kortom gewoon een algemeen verhaal. Ja, uh, maar dat uh, gaat er komen hoor, maar dan uh, moet ik nog even wat tijd van leven hebben. Uh, ja, ja, zo ik, is het. het. Ik, ik wil daar nog even op inhaken dat jouw uh, een groot gedeelte is jouw collectie, maar er staan natuurlijk ook dingen uh, ingebracht door andere Zandvoort. Ja, ik zou bijvoorbeeld die watertoren. Dat is een echt fantastisch object, de zilveren watertoren, en die is gelukkig bezit van het museum. Ik zou zo'n ding thuis niet willen hebben. Want het is dusdanig kostbaar, ja, niet alleen aan zilverwaarde. Maar ja, tegenwoordig, uh, je weet het, ze pikken alles. Ja, ja maar ik, ik zie er ook klein, een klein zilver uh, lucifer doosjehouder. Uh, dat komt bij een familie vandaan. En, en daar staat ze altijd vet die Ja, die is al bij mij vandaan, die servettering. Ja. Maar, oh. maar dat doosje was er niet van Aldert. Ja, van de familie Stobbelaird. Ja. ja, van de familie Stobbelaird ja. is dat. Nou ja, een en, van en de zo, heren... Ja. Tot, ja. Ja, nou erin hangt gelukkig een hele lijst uh, op diverse plaatsen uh, bij de tentoonstelling. Waarop staat wie allemaal de gulle zijn. Want dat zei Sabine ook dat. Ja, dat, dat, die lijst er hangt. Dan moet je straks maar even kijken, Arie. Jij staat bovenaan als de hoofdgever. Ik, ik heb er niet eens op gelet. Maar, ik mocht uh, onze toelichting al, geven. Nee, precies. Maar <lacht> al die mensen die dus één of meerdere voorwerpen... aan het museum in Bruikleen hebben gegeven... Uh, overigens keurig met een Bruikleen-overeenkomst... Ja, dus zoals geregeld. het hoort keurig ja. geregeld... die uh, worden dus op een lijst vermeld. Dus dat houten bekertje komt dus ook uh, ja, van iemand... die dat uh, aan het museum in Bruikleen heeft gegeven... Of Misschien is het wel in de collectie van het museum. Want toen we begonnen met de tentoonstelling. Zonder uh, erover te praten. Toen hadden we al, stonden er al heel veel voorwerpen. Ja. van Zandvoort. die in bezit van het museum waren. Ja, ook hele mooie ja. objecten. Ja, absoluut. Prachtig. En daar is het museum dus wel uh, heel belangrijk voor. He? voor de dorp dan. Natuurlijk. Ja, uh, ja dat, uh, zeker weten. En dat, uh, dat, uh, dat laten we extra zien. Ik stel voor dat we nu nog even naar de muziek gaan. La ba ba ba la ba la ba ba ba la ba ba ba la ba la ba ba la ba ba do la ba ba ba ba Een gezellig stukje. Koffietijd. koffietijd. Ja. Nou, ja, zeg. En niet met Tineke. Nee. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, Nou, koffietijd met Arie en Jan. Uh, Jan. Ik stel voor dat we uh, naar de ruimte gaan met de serviezen uit de hotels. Het dat verblokt. is een heel goed idee. Aan de wand. Een verwarrende foto. <laughs> Een verwarrende foto. Je bedoelt die Dat met zijn post erop? Ja, met, met Groot Bashuis ja, en zijn post. Groot Bashuis en zijn post. Want daarnaast er staan uh, foto's uit het interieur van zijn post. En er staat ook een stoel die vroeger uh, in, een, in een slaapkamer in zijn post. Want uh, Hotel Zijn Post werd voor de oorlog, voordat het afgebroken werd, sorry, tot 43 gerund door mijn schoonouders. Met een Hotel Noordzee samen, waar ook een bord van op de een van de tafels te zien is. En toen zij uh, dus het bevel kregen... om het hotel te verlaten... omdat het gesloopt zou worden... ja, wat moesten ze meenemen? Nou ja, ze woonden in het hotel. Dus je neemt uh, een bed mee en een stoel mee. En, uh, uh, onder andere, uh, een van de foto's van het interieur... van, van de rookkamer of de lounge... Mm -hmm. daar stond zo'n Mechels uh, kabinet in. Dat, uh, dat namen ze ook mee. Want dat... dat, dat zag ik nu op de foto en ik wist dat het altijd op de boulevard yeah. uh, in de kamer uh, stond. Dus ja. Zo kwamen dus... we bij Seinpost. Seinpost heeft de naam te danken aan een pensioen volgens mij, wat ervoor zat. Nee, aan de zijnpost die er stond. Juist. De, de, voor, de, voor de scheepvaart was er een zijnpost ingericht... En uh, er zijn ook foto's waar je die heel duidelijk op ziet. En die werd, uh, die stond 24 uur, heb ik uh, gelezen. Uh, ja, dus gegevens uit. En uh, s'nachts werd die ook verlicht. Ja, ja. En uh, naar aanleiding daarvan uh, werd dat hotel dus zijn post genoemd. Dat was het niet geïnitieerd door de marine toen ter tijd, ja, omdat er ja. nog wel wat uh, ongelukjes gebeurd. Ja, gebeuren. precies, ja. Het was. Ja, uh, het dat, vanuit, de, de, wat ik ervan begrijp is het hotel geopend in 1920. Ik zou, dat heb ik dus proberen na te zoeken. Uh, ik heb het gevonden ha. 1920. Helemaal goed. Is het geopend. Ja. Uh, toen stond het volgens mij op de naam van de familie Driehuizen. Ja. ja. En uh, het, is dus, het heeft er eigenlijk maar 22 jaar gestaan. Het was helemaal niet zo'n oud hotel toen het. Uh... Nee, dat was het zeker niet. Het was ook qua. Uh was het echt een art deco. Dat zie je dus ja. aan die uh, balkons. Het uh, de, de, de, de, was een groot. Ja, het was een groot uh, ja. hotel. Maar ik heb inderdaad wel in oude boekjes een advertentie gevonden van onder directie van Driehuizen. En later is het, wat ik begreep, overgegaan naar een ja, consortium, uh, naar een, een, een, een uh, vereniging of, of een, een aantal mensen die de, die hotels gekocht hadden. En voerden dus mijn schoonouders uh, de directie, ja. het het was dus niet van hun. Maar en, zij waren daar de, de zetpaas zou je nu zeggen. Okay. De precieze ja. locatie waar het stond. O, de precieze locatie is op die hoek waar nu het strandhotel staat. Daar stond zijn post. Want die foto die jij dus uh, uh, zei, die was verwarrend. Daar zie je dus het groot badhuis. En dat stond ongeveer op de plek waar Bouwers heeft gestaan. Dat ja. uh, heet ook het Badhuisplein. Ja. Het casino is nog een deeltje, de rest is uh, onbebouwd. En uh, aan de andere kant van de straat stond dus zijn post. En Noordzee stond dus iets verder uh, de boulevard uh, op. En schuint erachter natuurlijk Boziet. Yeah. En uh, dan als je van bouwers dus uh, nu ook weer de rotonde oversteekt... dan bij dat parkeerterrein waar nu... Uh, ja, je hebt Dirk van den Broek het parkeerterrein... en het grote parkeerterrein. Er uh, zit ook in de hoek een tegel... die de plek uh, van de Oude Watertoren symboliseert. Nou, daar moet je ongeveer het, uh, grand, uh, het uh, Hotel, Hotel d'Orange. Ja. Wat gebouwd werd door meneer Kaufman En meneer Kaufman die... Vond, uh, om zijn Duitse gasten te behagen. Het uh, wat chicker als hij zijn hotel Von Kaufman. Ook dacht dat hij dat hij Von Kaufman heette. Nee, heet hij. hij heette oh, dus okay. absoluut geen grappig. Von Kaufman. Ja. Maar dat was om de Duitse adel naar zijn hotel te nou, trekken. Dat lukte vrij hard. Ja, dat ja, lukte ja, het. Hij was ja, een goede ja, kaufman. Ja. Ik, ik heb daar wel kaarten van. En er staan inderdaad Prins, Polderpup, uh, Prins, uh, Prins Eugen. Of weet ik voor wat. Ja. Dat is wel, wel grappig. Ja, ja. En ook uh, kunnen, uh, keizerin Elisabeth heeft daar gelogeerd. Hè? Ja, kun, kun, we kunnen dingen. Zien hè. Die, die nog van elkaar man zijn. Ja. Die staan in die grote vitrine volgens ja. mij. Hotel de Ange en ook het, de schrijfmap uh, die ja. uh, ik, ik denk op de kamers uh, lag, uh, hebben we nog. En uh, ja, van Hotel Bouwers, wat ik net noemde, hebben we ook serviesgoed. Helaas ja, is dat er ook niet meer, maar we hebben nee, dus nee. diverse oh, dingen staan. Ook van Hotel Driehuizen, dat staat apart in een vitrine. He, dat is natuurlijk ja, heel oud. Café, of Hotel Driehuizen, dat moeten we even voor de luisteraars die het niet weten, wel aangeven waar dat stond. Dat stond aan de kop van de kerkstraat. Van de strandweg eigenlijk aan het begin. Want de kerkstraat uh, telt af van, uh, van boven. Terwijl normaal straten vanaf de dorpskerk. Ja, nee, is apart. Uh, maar ja, ja, ja. dit is uh, vanaf het strand. Uh, en... Het, bijna uh, werd de ingang van de Kerkstraat daardoor geblokkeerd. Want hier hield maar een hele ru kleine ruimte over... aan de bovenkant van de Kerkstraat. Ja, en dan moeten we dat dus uh, verder denken dan, dan nu de Kerkstraat loopt. Hè? Want vanaf uh, Giroudi is alles nieuw. De, uh, tot uh, tot uh, dat café De Bode... Nee, sorry. De winkel De Bode... Daarboven was alles, alles dus afgebroken. Ja, ja, ja, ja. He, dus uh, het stond een stukje verder. Maar uh, daar begon de strandweg. Ja. He, dus dan had je aan de ene kant uh, uh, Moelleroe en uh, daarachter uh, de oranje. En aan de andere kant het groot badhuis. Ja. En winkeltjes langs de strandweg naar beneden. En op, op het Wattespaan was zelfs een hulppostkantoor. En wat ik gelezen heb, is dat uh, in Hotel Driehuis het eerste, als het ware, raadhuis gevestigd was. Nou, dat is dus interessant, want ons raadhuis bestaat straks 100 jaar, hè? 1912 gebouwd. Ja, op uh, 3 september. Ja. Dus of, nu ja. precies, pakweg uh, over twee uur uh, en dan nog een half jaartje, is het 100 jaar geleden dat het geopend werd. Maar de ja. eerste, de ambtenaar van de burgerlijke stand had een kamer. In, uh, in Driehuis. In Driehuis. Ja, Driehuis gaat nog veel verder terug, geloof ik, hè Jan? Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, uh, wat, wat wij tegenkomen, dat is uh, dat de heer Driehuis, uh, die komt pas in, 19, uh, in 1820 hier naartoe. Maar voor die tijd is zijn vrouw en zijn schoonmoeder, die zijn al tapster hier gewoon in het dorp. En waar precies, weten we niet, maar je kan gevoelig aannemen dat het toch wel in Hotel Driehuis is. Ja, en hij kwam op Zandvoort, uh, meneer Driehuis, omdat hij uh, zeester uh, uh, ja, ophaalde. Uh, want hij verkocht die, want hij kwam uit, uh, ja, uit de Bollenstreek ja. aan de tuinders daar. Als mest. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, grappig. Maar goed, uh, kom daar nou eens om. Ja. We, we, we kunnen niet alle hotels doornemen. Ik stel voor dat we nog even naar de muziek gaan. En daarna komen we terug. Met nog een paar vitrines En dan, ja, dan zit het uur er alweer bijna op. Stillemans uh, uh, uh, uit de tune van Bindjer. Ja, zeker. We hebben in het, uh, uh, het laatste stukje waar we het over het museum hebben... daar staan een aantal vitrines, die staan wat lager. Dat zijn die van die hoge, twee van die platte. In die ene liggen tegeltjes, in die andere liggen prachtige schalen. Dan hebben we nog een vitrine en er liggen gigantisch veel lepeltjes in. Ja, een paar, ja. Want wie zouden die zijn? Ja, dat vraag ik me ook wel zo. af. Is dat je hele collectie, Ari? Nou, ik heb er inmiddels weer een paar bij gekregen. Oh. Ja, om nou alles weer opnieuw op lijst te gaan zetten, vond ik niet echt praktisch. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb er onder andere ook een vaasje erbij. Ik heb er een bekertje bij. Ik heb er een papier bij vanuit het raadhuis. Mooi, eh, Paramour, Echt leuk. Maar de lepeltjes, ja, het is wel het grootste gedeelte van de collectie. En dat, eh, well, ik geloof dat het wel voldoende is. En hoeveel denk je dat er? weten? Het zijn er zo'n 150 verschillende. 150 verschillende lepeltjes yep. van Zandvoort. En nog steeds vind je lepeltjes die je niet hebt. Nou, ik heb er een aantal heb ik inmiddels van het internet uh, gefotografeerd. Want die foto's haal ik dan op. Want soms zijn ze niet te koop, maar dan staat er een afbeelding. Die stel ik dan veilig met een speciaal programmaatje. Dus ik ben op zoek naar nog meer lepeltjes. Hoe? Nou, want ik dan? weet dat ze er zijn. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb er een paar van het circuit, maar er zijn er meer van. En ik zie ook andere mensen die zijn gaan verzamelen. Die hebben die dan. Nou, dan mag ik gelukkig een fotootje maken. Maar dan weet ik in ieder geval gericht waar ik naar nou op zoek moet. Ari, dus ja, straks verklapte je dat, uh, dat er een, een heel oud lepeltje tussen zat. Ja, dat, dat uh, vuurvergulde lepeltje. Ja. ja, dat is echt een uniek lepeltje. Dat is mij ooit is aangebouwd door een oud vrouwtje ergens uit Goerree... Die belde me s'avonds laat op. Meneer Koper, ik heb voor u een lepeltje. Het is niet goedkoop, maar uh, het is uniek. Nou, dat heb ik toen maar gedaan. Ik moest er eventjes over nadenken. Want dat was toen ter tijd al 65 gulden. Voor één lepeltje. Dat was een gigantisch bedrag hoor. Maar dat is ook zo apart. En het is rond 1890 is dat gefabriceerd. En ja, dat kom je maar eens in je leven tegen. En als je dat dan niet doet, dan kun je je wel voor je hoofd slaan. Soms moet je die beslissing wel eens nemen. Ja. Nou, is, waar, waar, waar kunnen we dat vinden, dat lepeltje? Waar ligt het ongeveer? Heb je, heb je het er ligt ergens in het midden. En er liggen een aantal lepeltjes. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is allemaal keurig ingedeeld. Het, het ligt in het midden van de vitrine. Zo'n beetje vrij En, en wat is de voorstelling? Die erop de, strandweg. Staat, de strandweg. De strandweg. Ja, die staat en, in en het schepje. In het schepje. En bovenop ook nog iets van het wapen een van zand. Van, wapen van Zandvoort. Er ligt, trouwens, liggen trouwens een aantal van die lepeltjes. Het zijn meestal uh, messinglepeltjes. Dat dus. En die zijn dan geëmailleerd. Het vervelende van dat... het is een vrij zacht metaal... een vrij zachte alliage... een menging zeg maar... dat het dat, mooie dat, dat wat erin zit... wat ingebakken is... zowel in het wapentje... aan het eind van het lepeltje... als in het schepje... dat is vrij kwetsbaar. En, en, en het komt wel eens onder spanning te staan. Dus je vindt ze niet vaak... dat het helemaal gaaf is. Eén van de lepeltjes wil ik wel benoemen... dat is een met de hand geschilderd... kopje van een Zandvoortse vissersvrouw. In klededracht werkelijk uniek en die heb ik nu via het internet uh, in Engeland aan kunnen kopen. Echt klokgaaf. Heel erg mooi, nou, We gaan niet vertellen waar die ligt, dan moeten mensen het even maar kopen. Ja, nou, er uh, ligt meer van dat soort leuke lepeltjes. Er ligt bijvoorbeeld een zilveren lepeltje met het uh, wapen van Zandvoort. Dat uh, heb ik uit Frankrijk. En zo heb ik ze uit Duitsland. Ja, kortom, dat spul ging natuurlijk overal naartoe. Ja, de mensen kochten het hier ja. als souvenir. He? Het eerste wat ze deden was naar de ansikaartenwinkel lopen, heb ik gelezen, rond 1910, om zoveel mogelijk ansikaarten te kopen. Maar er kwamen natuurlijk ook lepeltjes bij. En afhankelijk van de, de, de grootte van je portemonnee kon je een gewone kopen of een hele mooie zilvergemailleren. Ja, toen waren die ook al niet goedkoop. Want dat ene lepeltje wat ik uh, dat heb, dat kostte een maandloon van een gemiddelde arbeider. Ja, we ja, praten uh, over geld hoor. Ja. ja. Dus dat waren meestal de gegoede burgers. En die kwamen er... Uh, en die kwamen gelukkig leuke Zandvoort. Ja, zeker. Ja, zeker. He, kunnen, dat, kunnen, kunnen we nu even nog naar, naar die vitrine gaan? Met, met, die, met die schaaltjes. Want die vind ik ook wel interessant. Ja, er zitten hele leuke schaaltjes bij. en, en, en Er zitten aparte schaaltjes bij. En die heb je ook keurig neergezet. want Je ziet vaak die hele kleine schaaltjes over het hoofd. Maar een klein schaaltje is veel moeilijker te fabriceren dan een groot schaaltje. En het is ook heel fijn maakwerk van het porselein. En omdat... Dat klokgaaf in handen te krijgen is... Uh, ja, maar vaak dat heeft het ook een soort kant uh, als hand, ja, he, Helemaal open he. gewerkt. Gevlochten of gestoken. En je hebt ze in het klein, heel klein, ronde dan. Met een leuk afbeelding erop. En, maar ik ben blij dat ik ze heb. Ja, ik kom maar op ook, hoort, ook ja. prachtige manden. Ja, ook hele grote. Uh, een een soort broodmandachtig uh, ja. uh, en... Uh, ja, die, die, die, toevallig vorig jaar heb ik die ene grote rooie gekocht. Die de, of die de kijkers, moet je mij horen, die de <lacht> luisteraars kunnen zien. En die kocht ik op de in Drevenhalen, op de, de rommelmarkt die er zo eens in de maand is. Want een Poolse dame die normaal gesproken in Amsterdam een winkeltje heeft, maar die daar toevallig een keertje stond. Ja, je moet er net tegenaan lopen. Ja. En, en achteraf, ik, ik heb nog een glas in lood hangen met het wapen van zand. Wat ook heel mooi, maar die ben ik vergeten af te geven. Nou, ja, ja. Dat is niet zo erg. Er ja. is uh, Nel Kerkman die zet uh, regelmatig in de krant een, of, uh, en, en uh, stukjes over uh, glas in lood. Ik denk dat we ooit wel eens een keer een tentoonstelling over glas in lood krijgen. Ook dat zou ook heel leuk zijn, denk wel. ik. Dat zal toch wel lukken een keer. Nou ja, je kan moeilijk de, de glas en looddraam uit het raam te slopen. Ik geloof niet dat ze daarvan geporteerd zijn. Hoor. Nou dat ja, het wel ja <laughs> we kunnen voor een week lenen. We ja, ja, zitten ook nog <laughs> bij, bij, bij de HEMA zitten een paar achterin. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik wil de luisteraars nog even erop wijzen. Dat als ze bij die vitrine van die, van die lepeltjes staan... dan moeten ze zeker ook even op de wand kijken. Want op de wand staan, echt heel leuk... Een heleboel suikerzakers. Ja, ja, ja. een vrij collectie, collectie. Ik geloof dat er zo'n zo zo 70, 80 zijn. En, en, en het leuke daarvan is... Ik, je ziet het verloop van de winkels... Eh, vandaag zit winkel X... en morgen zit winkel I... op dezelfde locatie. Dus het geeft ook een tijdsbeeld weer... welke strandtenten waren de, de namen. Neem Pieter Mes of, of van Brandt... Leen Brandt, eh, Midden-Zuid. En zo zijn er nog veel meer van dat soort dingen. Hollenberg... Hartstikke leuk. En het grappige is, ik kreeg toevallig vorige week kreeg ik er weer een stuk of 20, 30 bij. Inmiddels... Het houdt niet het... op hè, Ari. Ja, maar In... het is leuk om te ja. bewaren. Ik ja. wil even inbre uh, inbreken. Inmiddels heb ik de eindtune neergezet. Anki, we gaan nog even naar de afkondiging van de ronde tafel. Hè. Die zou ja. ik nog even aanhalen. Ja. En uh, ik heb ook nog een uh, boekje, uh, dat wil ik ook even noemen. Dat heet Zandvoort op Glasplaat. Dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het genootschap. Het is verkrijgbaar bij de Bruna en veel... Uh, hotels die we genoemd hebben, zoals Badhuis, Groot Badhuis, Von Kaufman, hier staat Von ook trouwens tussen haakjes, uh, over Olympia Palace, over DT, waar dingen van zijn, over nog een keer, uh, Groot Badhuis, de Watertoren, het Badhuis, de Koerszaal, nou, kortom, een heel interessant boekje, wat u bij Brunnen kunt krijgen, ik geloof voor 9,95, daar ja, he. heeft u heel veel informatie uh, over... Uh ja, wat u in het museum allemaal kunt zien. Ronde tafelconferentie. Aanstaande dinsdag om 6 uur uh, om 8 uur, 6 maart om 8 uur. Dus aanstaande dinsdag 6 maart om 8 uur in het Raadhuis. Dan wil ik jullie bedanken voor gedaan, jullie aanwezigheid. Arie bedankt. Uh, uh, Anki beda bedankt voor, uh, voor alles. Ja. Dit was het programma CFM Oud Zandvoort. Uh, aflevering 43. En volgende week, dan is diezelfde aflevering er weer om 12 uur. En dan met Jacques Versteeg. En die gaat vertellen over, uh, goed, uh, over uh, de koolpit. Ja. Uh, nou, dat is leuk. Want uh, we moeten meteen naar het museum sturen. Want ook uh, op een van die tafels staat een kopje. En ik ja, geloof ook heb... nog een bordje van de koolpit. Ja, ik Colpit. heb wat spulletjes ja. van de koolpit veiliggesteld. Ja. Ja, dus, dat was uh, van Nolversteeg van in ja, het ok, reizen verleden. Ja. We, gaan, uh, we gaan eruit. Dankjewel.